De generaal is de eerste hoge functionaris die is omgekomen... sinds de protesten tegen president Assad elf maanden geleden begonnen. Het portret van Nelson Mandela prijkt straks op alle Zuid-Afrikaanse bankbiljetten. De voormalige president en ANC-leider vervangt de huidige biljetten... waarop neushoorns, olifanten, leeuwen, luipaarden en nijlpaarden zijn afgebeeld. President Zuma noemt het besluit een eerbetoon aan de man... die het symbool is van Zuid-Afrika's strijd voor mensenrechten en democratie. Nelson Mandela zat tijdens de apartheid 27 jaar gevangen. In 1993 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Het weer, vannacht matige tot strenge vorst. Morgen vanuit het noorden meer bewolking en winterse neerslag. Dan wordt het in het noordwesten boven nul, in het zuidoosten nog een paar graden onder nul. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie Files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Woerden, twee kilometer. Er lopen daar zwanen op de weg. De rechterrijstrook is dicht.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 Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, hè? Dat, ja, dat vond ik echt uh, top van Dat ja, vond ik al een darker. beetje. Gezeig, en ja. swingende muziek. Opium vanavond half elf bij de Avro. Nederland 2. Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste zes maanden 50% korting. U betaalt er dus slechts euro per maand. Ga naar de Vodafone winkel of bel Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. En dit is Opium Radio tot uh, half vijf. Uh, vanavond opium televisie, wat uh, u daarin kunt verwachten. Het heeft u nog een beetje gehoord in de sterren, maar straks horen we het ook nog even van Kornant Maas hier. Uh, verder um, uh, ga ik ook straks praten met, uh, met Herman Koch over St. Amour, die literaire theatertour die. Uh, ...inmiddels van start is gegaan aanstaande maandag in uh, de La Mar theater hier in Amsterdam. Uh, ik bel ook zo even met een boekhandel in Venlo... ...en dat heeft alles te maken met de BNG Nieuwe Literatuurprijs. Maar eerst even tennis. Finland tegen Nederland, Nederland, of Nederland tegen Finland eigenlijk in Den Bosch. Davis Cup, Marcella Mesker die, die kijkt naar de dubbel van de heren. Ja, dat klopt. Ik vertelde al eerder dat Nederland het goed doet. Goed gestart is vooral. 6-2 wonnen ze de eerste set. we vinden waren nog niet echt lekker in de wedstrijd. Dat zijn ze nu wel. Ze spelen een stuk beter aan het begin van de tweede set. Het staat drie gelijk. Wel leuk om te zien dat het duo van Robin Hazen en Jean-Julien Royer, debutant in het Nederlands Davis Cup dat dat team gewoon lekker loopt. Die 30-jarige is toch een hele waardevolle toevoeging voor het Nederlands team. Hij is snel beweeglijk, goed aan het net, steunt Hazen, die natuurlijk altijd ook die enkel spelen moet spelen. Dus uh, al met al denk ik een hele goede keuze van Davis Cup captain Jan Siemering. Maar het is spannend in de tweede set. Een mooie test voor het Nederlands team om te kijken waar ze echt staan in die dubbel. Prachtig het moment hier van Robin Haase, Goede smash, goed punt van Nederland. Het uh, gaat nog wel even door. Het is een best of five. Het staat dus 6-2 voor Nederland en 3-3 in de tweede set. Ameske, dankjewel. Afgelopen donderdag werd de BNG Nieuwe Literatuurprijs uitgereikt... aan Jan van Mersbergen voor zijn vrije uh, roman Naar de Overkant van de Nacht. De BNG is een prijs voor de jonge schrijvers met een jong uh, oeuvre. Nou ja, jong uh, het was uh, van Mersbergens vierde nominatie... Dus het werd hoog tijd dat hij mij eindelijk een keertje zou krijgen. Hij was ook heel blij. Alle andere genomineerden die waren allemaal ervan overtuigd dat hij die prijs moest krijgen. En hij kreeg hem ook uiteindelijk. En in zijn dankwoord had hij nog een mooi linkje met, uh, met Venlo, moet u horen. Ja, uh, ja, Venlo biedt heel veel mooie liedjes. Uh, ja, wat wat de jongens nu zullen zingen is een liedje van Frans Pollux En dat heet De Ganse Poet. En dat gaat als volgt. Ik doe alleen de tekst, ik ga niet zingen. Maar de jongens die gaan zingen... Wij hebben de poet, de ganse poet. Zonder ons zit gij verloren. Wij hebben de poet, de ganse poet. Wij zijn voor een dubbeltje geboren. De allergrootste dorst kreeg ons niet klein, al verandert de wereld in een zandwoestijn. Tot nu. En niet zo, maar wat we naar de overkant van de nacht dat speelt zich af tijdens een met uh, drank carnavalsnacht, de vaste in uh, Venlo. Uh, uh, Rogier Kip Knipschier is eigenaar van uh, de boekhandel Koops daar, maar die knip zich. Goedemiddag. goedemiddag. Kent u dit lied ook? Ja, ja ik, ik ken het wel. Ik, ik zou het zo niet mee kunnen zingen. Nee. Ik denk overigens dat, uh, dat nu ook uh, vooral het nieuwe lied, wat naar de is uitgebracht, wat ook heet Noord de overkant van de nacht, wat is geïnspireerd op het boek van Jan van Merve oh, ja? dat dat ook heel veel gezongen gaat worden. Dat is grappig. Dat heeft hij toch als Amsterdammer vergebracht? Dat heeft hij heel vergebracht in het ja. ja. Het is toch vaak een feest wat behouden is voor de Vendelaren... wat zo gevoeld wordt, wat zo beleefd wordt. Mm -hmm. Maar eh, als je het feest eh, goed viert... en eh, teruggeeft aan het feest wat je eruit haalt... dan word je geaccepteerd eh, door de lokalen... en dan... Dan wordt het één groot feest, dan versterkt het elkaar. Ja, u heeft een uh, belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van het boek, althans in, in Venlo dan, want u had het boek eerder dan de rest van Nederland, hè? Ja, dat klopt, ja. Ik heb uh, vorig jaar heb, uh, op een gegeven moment Jan van heb ik voor het eerst ontmoet uh, tijdens een, een theaterprogramma van Frans Pollux die, uh, die auteurs en muzikanten uitnodigt. Daar heb, ik, daar heb ik Jan voor het eerst ontmoet. Toen was hij ook in het voorlezen stukjes uit zijn nieuwe boek, wat ja. terug uitgebracht moest worden. En uh, toen had ik gezegd, ja, daar moeten we iets mee gaan doen. Dan hmm. moeten we een feest omheen. Uh, en, en ja, uiteindelijk, toen, uh, toen uh, bekend werd uh, wanneer het boek uit zou gaan komen, heb ik het direct op de website gezet. Daar heb ik via de social media reclame gemaakt. Er was een onvoorstelbare storm aan, aan mensen die, die zich al direct in gingen schrijven op het boek. En uh, dus ja, dat, dat was uiteindelijk voor de uitgever was, uh, was dat ook een reden om te zeggen: Nou, we gaan een speciale fellow-editie maken. <laughs> en die hadden we inderdaad een aantal weken voor de rest van Nederland. Ja, en heeft die ook goed verkocht? Ja, die heeft enorm goed verkocht. Ja. Hij is eigenlijk direct in, in uh, oktober, uh, is hij voor het eerst in de verkoop gegaan op 11 oktober? Ja. En hij zei vlak daarna: was hij al op uh, nummer 1 in onze top 10. Met En hij staat hij nu nog steeds. Ja, te gek. Ontzettend leuk. Uh, is het Venlo Carnaval ook door hem goed beschreven, vindt u? Ja, vind ik wel. Ja. Ik denk dat iedereen van tevoren uh, die echt de, de Carnaval viert in Venlo, redelijk sceptisch was uh, over het feit of een Amsterdammer het echte gevoel van Carnaval, van vastelovend, uh, zou weten te pakken in het boek. Maar ja, wat, wat hij ook heel vaak uh, schrijft, is. is dat je moet teruggeven aan het feest. Ja. He, dat, je, dat je niet alleen maar moet, uh, moet, moet nemen, maar vooral moet geven. En dat je dan er een onderdeel van uit gaat maken... en dat je in een roes door die, uh, door die dagen heen gaat. Ja. Denkt u dat, uh, want Jan van Mersbergen, ik uh, sprak hem donderdag... Die, die maakt zich alweer op voor het uh, carnaval... Uh, dat hij nog ja. uh, on, onge, ja, onopgemerkt over straat kan gaan daar? Ja, nou, ik, ik moet zeggen, op de 11e van de 11e... Uh, dan, ...dan begint uh, het, uh, het carnavalsgebeuren hier, dus uh, toen kwam hij ook aanlopen... ...en ik heb, had hem inmiddels al toch wel redelijk vaak gezien, maar ik herkende hem in eerste instantie niet. En dat is natuurlijk ook wel typerend voor, uh, voor de vaste lovend. Uh, uiteindelijk uh, ja, verdwijn je in de menigte, je kunt met schmink, je kunt met, uh, met kleding en dergelijke... Uh, ...zorg ervoor dat je, dat je, als je niet wil opvallen, dan ben je weg. Nou, dus uh, dat, dat gaat hem uh, wel goed af, ongetwijfeld. Ik denk dat hem dat ja. wel goed afgaat. Ja. Ja, hij is vandaag ook weer in Venlo. En er zijn allerlei voorfeesten altijd. En, uh, hij zit vandaag bij de Bal Masqué. Dus Kijk eens wordt, uh, <laughs> ja, Jan viert uh, vastlovend als de Venlo. Goed, hij is helemaal opgenomen in de gemeenschap. Ik hoor het al. Dank u wel. Ja, absoluut. En veel Dank plezier dan. met carnaval. Hè? Ja, bedankt. Dit is Opium. Dat was nog hier knipscheer van de winkel Boekhandel Koops in Venlo. Afgelopen woensdag is voor de zevende keer Santa Amour begonnen. De literaire theatertour rond begeerte en liefde. Uh, de afgelopen weken sprak ik hier al met uh, ceremoniemeester Piet Pierijns en Arjen Lubach... die ook als schrijver deelneemt aan de tour, die uh, was zat hier vorige week. Vandaag aan tafel Herman Koch. Fijn dat u er bent. Hallo. Hartelijk de, welkom. Ja. Hoe, hoe gaat het met de Tour? Want het is net nog niet op stoom. Het is net begonnen. Wat we, moet dat dan nog uit de strandblokken komen? Of moet er, moet er nog een geoliede machine worden? Nou, je merkt inderdaad wel dat... Uh, de, het was gisteren de derde keer. In, uh, moet ik echt zelfs wel even nadenken. Maar waar we waren we ook weer? Waren. In Arnhem, hè? Ja. Moet ik even de spellijst erbij nee, het halen? Komt goed. Ja, ik weet het alweer. Ja, Schouwburg-Arnhem. Arnhem. Dan merk je dat het opeens... een. Ik wil niet zeggen geoliede machine, maar je begint ieder... Individueel begint er ook in te komen, in zijn eigen nummer, zeg maar. Ja, wat is uw nummer? Wat, wat... Nou, ik, lees een, ik lees een verhaal voor, wat ik eigenlijk speciaal voor deze voorstelling geschreven heb. Ja, want de, het thema is: dit jaar is Italië. Ja. Dus er wordt verondersteld van de. Van de... Schrijvers en ook de muzikale interactie, dat er een zekere link te beleggen is uh, in het werk met Italië. Was die er al of is die geforceerd tot stand gekomen? Um, nou, een klein beetje geforceerd, omdat uh, ja, ik heb lang in Spanje gewoond en ik heb, ik heb dus meer met Spanje. En ja. ook in het verzamelde werk uh, heb ik gezocht en dan kwam ik alleen maar Spanje voor en bijna <laughs> geen Italië. Dus dan dacht je, nou dan nou volgend jaar maar misschien. N nee, of? maar aan de andere kant is het natuurlijk wel, het zijn het natuurlijk wel vergelijkbare landen, hoewel ze elkaar niet echt liggen, die Italianen en die Spanje. Jaar. Ik kan het zeggen, laten ze het niet horen daar. Volgens nee. Mij, uh... nee, maar voor ons, van ons mm. zie je, je, zakt ja. af naar het zuiden. Ja. Uh, Frankrijk rijd je natuurlijk uh, gewoon voorbij als je een beetje, goede ja. smaak hebt. En dan uh, kom je iets, uh, in, in iets leukere landen terecht. Ja, is dan, als ik dan uh, toch even de vraag moet stellen, wordt het dan Spanje of Italië? Een gewetensvraag? Voor mij persoonlijk, ja. oh, dat is heel, heel simpel. Ik, voor mij blijft het altijd Spanje. Ja, ja maar ik ben niet. Um, niet, hoe noem je dat, een, een hispano of een dat, dat is het ook weer niet. Ik, zie het, ik kijk er wel gewoon naar als naar een normaal land. Ja. Zoals ik ook naar Nederland kijk. En er zijn voordelen en er zijn nadelen. En wat is... Uh, wat, u heeft ook een Spaanse vrouw, als ik me niet vergis. Ja. ja. ja. Wat, wat is het, het, het grote pre uh, wat Spanje dan heeft en wat Italië dan minder heeft? Um, ah, dat worden altijd van die... Ik vind Spanjaarden vind ik ietsje, uh, om het maar vriendelijk te zeggen... ietsje botter en directer. Dat is prettig. Ja, op het is rouwers misschien. Ja, iets, iets dat wel. En ze, je, het is bijna ook uh, complementair met Nederlanders. Het is ook een, hun gevoel voor humor. Er is ook iets van, er is ooit een... toen ik er net ging wonen, dat was in de jaren tachtig... toen hielden ze in Spanje uh, een enquête van de krant uh, El Pais... En daar werd gewoon aan Spanjaarden gevraagd... Wat zijn nou voor jullie de meest gehate buitenlanders? En dan kwam dus een enorme lijst. Kwam daar. En welke vinden jullie nou de leukste? Nou, die Nederlanders, nou ja. die vinden we echt leuk. Maar Fransen, leuk. Fransen vonden ze echt het allererste wat er bestond. Ja. En daarna Portugezen, Italianen, scoorden ook vrij hoog. Maar ze zijn inderdaad iets directer. Spanjaarden vinden Italianen weer wat, ja, wat iedereen wel vindt. Ietsje theatraler. Ja. Ietsje aanstelliger. Ja. Voor, voor Santamor is het dus een speciaal geschreven tekst uh, geworden ja. over Italië. Is, is het mogelijk om een stukje voor te lezen daarvan? Om, om onze indruk te, te ja, geven? Ja, dat kan. Is ja. goed. Komt uit de binnenzak. Het zijn wel zes blaadjes of... Uh... Ja, het zijn er zes. Het, is, het, is moet, het, is, het duurt tien minuten, mijn uh, bijdrage. Nou, hou het iets korter. Oké, okay. uh, ik lees één blaadje ja, van de zes, ja, ergens in het midden. Ja. Um, het, het speelt zich af in een museum in Rome. Verder moet ik in elk museum altijd aan mijn vader denken. Mijn vader, die ooit, ik zal een jaar of vijftien zijn geweest... tegen mij zei dat een museum een betere ontmoetingsplek was dan een café. En met ontmoetingsplek bedoelde hij ook echt versierplek. Je volgt een vrouw van zaal naar zaal, zei hij... Je hebt alle tijd. Je blijft samen voor een schilderij staan. Je zegt iets over het schilderij. Het geeft niet wat. Dat ben je later toch alweer snel vergeten. Iets over het licht en donker. In elk schilderij zit wel licht en donker. Je stelt voor om samen iets te gaan drinken in de bar van het museum. Het is allemaal heel onschuldig. Het is immers klaarlichte dag. Er worden hier geen oneerbare voorstellen gedaan. In een café om twaalf uur s'nachts is het allemaal veel te duidelijk. En... Heb je mama ook in het museum ontmoet, vroeg ik... en trok mijn onschuldigste gezicht? Mama niet, nee, zei hij. Maar wel, ik hoop dat het tussen ons blijft... dat je een geheim kunt bewaren, je bent er nu oud genoeg voor. Wel andere vrouwen. In Parijs, in Rome, in New York. Ja, zei ik. Mooi, ja. Heb je ook iets met die wetenschap gedaan? Met, met die, uh... Dat volgt in het vervolg van het verhaal. Daar ja, gaat het over dat ik gaat... voor het eerst de lessen van mijn vader in de ja, praktijk breng. Hoe, hoe dat dan uitpakt. Maar er is wel iets heel... Uh, nou, herkenbaar is zo'n vreselijk woord. Maar als je het zodra aan mensen gaat zeggen... Dat ja. jij, ik zeg, ja, je kan naar een disco gaan, je kan naar een café gaan. Maar als je nou naar een museum gaat... Dat is soms... Dat er is iets heel onschuldig zit daaraan. Ja, ja. Ja, ik en dan euh... denk, zeggen mensen ook al, dat waar ook, ja. Ja, ja ik ja. herken het ook, hoor. Ja. Mm. Zeg, uh, uh, muziek speelt ook een belangrijke rol in St. want het is een afwisseling tussen uh, gesproken woord en, en muziek. Um, uh, nou, begreep ik van uh, iemand van de redactie... dat uh, je hebt wel geteld één Italiaans nummer op je iPod staan. Ja, dat klopt. En toevallig zit dat ook nog in de voorstelling, of is dat geen toeval? In deze voorstelling? Ja. Nee, nee, nee, het zit niet in de voorstelling. Oh, dat het dacht is, ik. Nee, nee, nee, het is een, het is een nummer van Ivano Fossati. Mm -hmm. En... Uh, het enige wat het, wat het met de voorstelling eigenlijk te maken heeft, de, oh is ja, dat uh, de, de, de vervil, in de verfilming van het boek van Sandro Veronesi, Allemaal Chaos, wat ik een, een mooi boek vond, maar ook bijna een nog iets betere film. Nou ja, net, minstens zo'n goede film. Mm -hmm. Daar zit die soundtrack, zit dit nummer in. En dat zit bij een bepaalde scène, ik weet niet meer precies om nou helemaal na te vertellen. Maar dat dacht ik, dat wil ik gewoon hebben. En dat is Sandra Veronesi, die is een van degenen degene die van de in het theater leest. Ja. En die leest ook uit... Nee, leest trouwens niet uit Calma hij leest uit nee. X, XI, zijn laatste boek. Ja, dus even een, een stukje van die muziek laten, laten okay. horen. Cognarsi della propria malinconia è un compito penoso e onesto. L'amore trasparente non so cosa sia. Mi sei apparso in sogno e non mi hai detto niente. Mi sei apparso in sogno e non hai parlato. Ivano Fossati mette l'amore Transparente van de soundtrack van de verfilming van het boek. Dus van Sandro Veronesi. Ja, dat is inderdaad mooi, ja, mooi nummer. Ja, dat ja. is toch wel dat Italiaanse, dat heeft toch wel wat hoor. Ja, ik vind dit heel speciaal. Dit is bijna ook in geen andere taal te doen. Nee, hè? Want het Spaans bij... ook niet. Of? Nee, het, het is wel vergelijkbaar. Maar het is ook al dat, dat klinkt dan weer met al die keelklanken ja. veel rauwer. Dit mm. heeft iets heel liefelijks en ja. zachts. En ja. het, het is toch wel stoer. Ja, ja. Zeg, uh, een ander uh, actueel uh, puntje, aanleiding om, om je te vragen, is het diner, ja. dat, dat, dat, dat enorme succes, want uh, dat, dat, de, de filmrechten die, die zijn ook verkocht, hè? Ja, ja. rechten in Amerika verkocht, dus het gaat echt als een speer. En vanavond is het de eerste try-out van de theaterversie. Ja, in Purmerend, ja, ja. daar ga ik ook naartoe. Dat moet toch een hele rare gewaarwording zijn, je romanpersonages ineens daar met z'n vier op het, ik denk wel, het ik... zijn er meer, maar goed, het diner met die, met die vier mensen aan tafel. Ja. Ja, ik ben, ik ben echt uh, zonder enige reserve echt heel benieuwd. Want ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Dat er een, een theaterstuk van een boek gemaakt werd van mij. Dus. Ja. En ik ga me er helemaal uh, voor openstellen, heet dat geloof ik. Gewoon ja. met onbevangen blik proberen te kijken. En de schrijver Herman Koch die, die heeft zich ook daar heel, heel ver van gehouden... van wat, uh, wat de regisseur daarmee doet? Ja, ik heb uh, Kees Prins is de regisseur. Ja. En uh, die ken ik natuurlijk ook alweer wat langer dan vandaag. Dus we hebben eigenlijk vanaf het begin of aan... Uh, behalve dat we het er even kort over hebben, hebben gehad. En wat er misschien nog voor... dat ik nog wat voor verzwegen uh, dingen had die niet in het boek zitten. Dus uh, andere motieven of wat ook. Heb, daar hebben we het een beetje over gehad. En verder heb ik gewoon gezegd... Ja, j, jij en jullie uiteindelijk moeten maar proberen... er een zo goed mogelijke voorstelling van te maken. Ook al doe je het boek zelf daarmee. Geweld aan wil ik niet zeggen, maar volledige vrijheid. Hetzelfde zou ik ook bij een filmmaker doen. Gewoon zeggen, ja? gebaseerd op het boek van... maar Aha. probeer vooral een goede film te maken en probeer niet trouw te blijven aan het boek. Ja, nou, Ik zit even te denken aan... Nu, uh, hebt, uh, Tim Carbet, destijds met het Gouden Ei... er waren twee verfilmingen van Charles ja. Luiz... een Nederlandse en een en de Amerikaanse. Dat waren twee totaal verschillende films geworden. Ja. Lijkt me als je een Nederlandse film van het diner zou maken... dat die er heel anders uit zou zien dan een Amerikaanse. Ja, dat denk ik ook. En het, het, het, het, het uh, grappige is dat het er nu ook een beetje naar uit gaat zien... Ja? dat het verschillende films worden. Dus er is op het moment... ik moet maar kijken welke het eerste doorgaat. Er is mm -hmm. een... Uh, en er is, wordt gewerkt aan een, een Benelux-versie. Er wordt een soort Amerikaanse versie voor HBO wordt er, uh, gemaakt. En het is verkocht ook aan de Noorse televisie. En een Duitse uh, regisseur is geïnteresseerd. Dus het, en dat worden allemaal verschillende films dan wel televisiefilms. En we moeten maar zien. En het enige, enige wat er dus oplicht is dat die, die, die Duitse film... dan nooit in Nederland vertoond mag worden. Of die Amerikaanse, niet in Noorwegen... Heel ingewikkeld verhaal. Ja, ja, ja. Maar ik ben al lang blij als van die vier projecten. Daar één één, dat, er één, dat ik over een jaar of zeven een telefoontje krijg. Krijg je mag naar de première. This is so wide. Ja. Dan wordt het nagesynchroniseerd. En dan... Ja, laten we hopen dat dat goed <laughs> gebeurt. Ja, en overigens, als de rechten zijn verkocht. betekent dat ook al dan dat er geld binnenkomt. gewoon even heel triviaal? Of is dat pas als een film ook daadwerkelijk gemaakt wordt? Nou, het, het meeste uh, geld komt. Binnen zodra er de draaidagen zijn gepland. En, uh -huh. en zodra de laatste draaidag is geweest eigenlijk. Ja, dus. dus zolang de rest is allemaal een beetje werk van opties en rechten. En dan staan in dat contract staan, in dat Amerikaanse contract staan bijvoorbeeld dat soort geestige dingen als, uh, als het boek ooit in Amerika de top 10 van de bestsellerlijst daar haalt, dan wordt er nog een keer 100.000 dollar overgemaakt. Okay. Dus daar moeten we dan wel ja. gaan werken. Ja, dat zei, daar kan de schorsel wel voor roken, neem ik aan. Nou ja, ik weet niet, ik, lijkt me, de kans lijkt me niet zo groot dat ik nee. daar. De, maar ja. het gaat allemaal, als je al die dingen bij elkaar optelt, gaat het wel. Het is wel, het is wel een kraker geworden, toch? Ik neem aan dat dat, dat, dat toch aardig wat. wat ik, ik hoef niet in detail te weten, maar dat het toch aardig wat oplevert. Nee, maar je kan het, je kan het gewoon narekenen. Er zijn er meer dan 500.000 van verkocht. Ja. En de auteur begint met 10% en eindigt met rond de 17 of soms 20. We nou, rekenen ja. het zelf wel. Je uit. kan het zo, ja. ja. Nou, het is, het is uh, geen foute investering geweest, in ieder geval de tijd. De tijd is niet. Nee, want je hoort vaak schrijvers natuurlijk zeggen, en heel terecht... dat je denkt, ja, ik heb drie jaar aan een boek gewerkt... en er zijn weliswaar 10.000 exemplaren uh, verkocht... maar reken dat maar om ja. per dag. Ja. Dat is natuurlijk inderdaad absurd. Ja, ja. En er zijn een paar van die knallers... Uh, ja. En dat Ben ik nu toevallig geworden. Ja, daar zit er wel van hier aan tafel. Ja. Goed. Goed, dankjewel dat je hier was. Herman Koch, uh, Amour, morgen in Den Haag. Het is middag, een middagvoorstelling. middagvoorstelling. Ja. Maandag in Amsterdam, uh, in het, de Lamart Theater, dinsdag in Leiden. En uh, de Tour eindigt woensdag in Wageningen. Toch jammer dat het dan alweer voorbij is, denk ik. Ja, er waren de oorspronkelijk... Ik geloof dat het in het verleden waren er soms wel eens 15 of 20 ja. en nu waren. Het, uh, het is erg kort. Ja. Ja, ja, ja. Nou, voor meer informatie kunt u kijken op www.santamor.nl. En het toneelstuk van het dienst. Nee, Dat is dus vanavond in. Uh, dat is de Permarijn ongetwijfeld, de ja. permanent. Uh, vanaf vanavond door het land tot en met 30 juni. 23 februari is de première in de Leidse Schouwburg. Ja, dan gaan wij naar de 80 seconden. U weet het, elke week geven wij een uh, talent uh, hier de gelegenheid om uh, in 1 minuut en 20 seconden uh, iets moois neer te zetten. Nou ja, uh, kijk, dat, dat is, dat is, de, de lijnen zijn altijd heel kort hier. Dat is mooi, want uh, als, als je een mailtje stuurt naar opium, opium dan is de kans toch redelijk groot... dat je binnen afzienbare tijd hier in Carré staat. Maar de kandidaat van deze week heeft het wel heel makkelijk aangepakt... want die staat namelijk ook af en toe hier achter de bar... en dus waren de lijnen heel erg kort. En het is leuk, het is voor ons ook een première... want het is de eerste keer dat een opera-zangeres hier de 80 seconden verzorgt. De 80 seconden van... Ella Rombouts. Thank you. Rombouts, begeleid door Yukiko Hasegawa, Een deel van de het zo van Richard Strauss was dat Ella die ken ik altijd als ja, met zo'n ja, zo zo pakje aan van Kareem, maar nu gewoon in een t-shirt Ja, vandaag uh, gewoon ja. Zeg, wat, wat, uh, je hebt iets met opera, dat is duidelijk. Je hebt ook conservatorium gedaan? Ik heb bachelor conservatorium gedaan, klassiek zang in Amsterdam. En ik doe nu de opera master aan uh -huh. de Dutch National Opera Academy. Ja, en ik dat, ben daar in september mee begonnen. Dat is wel bijzonder, want er worden maar heel weinig mensen naartoe gelaten. Ja, zes per jaar. Ja, ja. Wat zijn de plannen? Ik neem aan dat je hier echt de carrière mee wilt gaan maken. Dat is inderdaad de bedoeling. Deze master duurt twee jaar en volgend jaar moet ik dus druk gaan auditeren... In uh, Duitsland en uh, in Frankrijk. En, uh, en dan hopen dat ik ergens een goede plek uh, bemachtig. Ja, je trekt er een beetje gezicht bij van uh, daar heb ik nog niet echt heel veel zin in. Ik heb er zin in, maar ik vind het een heel spannend idee. Het, uh, het, ja. uh, de, de toekomst komt sneller dichterbij dan ik wil soms. Ja, leer, leer je dat ook op die de academie of om, om in ieder geval dat goed te doen? Dat auditeren, om je daar echt goed te presenteren? Ja, zeker. Nee, we worden echt uh, begeleid om... We, we moeten ook goed vijf aria's instuderen die je naar overal mee naartoe kan nemen. Mm. We hebben toevallig afgelopen week... Uh, Nando Schelle, die was op bezoek en die, die werkt in Arizona in het uh, Operhuis. Die, die geeft dan ook tips en hoe je een goede cv maakt voor muziek. Dus daar worden we goed in begeleid. Zeker. Okay. Nou, uh, succes. Zijn er nog meer collega's van jou thuis achter de bar die ook nog iets uh, anders kunnen? Dan <lacht> hebben we dat misschien de komende weken nog. Nee, het, niet uh, weet. Er zijn er zeker heel veel talent ook uh, moet je eens uitzoeken. We houden het in de gaten. En heeft u thuis een talent? op je met avo.nl. Goed. Uh, Dank je wel, Ella, en uh, veel succes. De bus onderweg naar een optreden. Deze week met. Ja, met uh, Thomas Actijn en Paul de Munnik Die staan sinds kort weer op de planken met hun programma Het Heerst. Ze treden vanavond op in uh, de Willem in Papendrecht. En omdat ze nog in de try-out fase zitten, zijn ze al vroeg in het theater. Dus ik denk, uh, uh, Paul, dat je er al bent, of niet? Nee, we zijn nog steeds onderweg. Hoe kan dat nou? Ja, ja we zijn. Uh, nee, dat valt uit. We hebben ze iets verlaten. Nee, we komen hier om uh, kwart vijf, vijf uur, zijn we er, denk ik. Ja. Hoe gaan de voorstellingen tot nu toe? gaat het lekker? Ja, nou, zoals try-out gaat, zoeken en uh, proberen. En steeds uh, nieuwe volgorders, nieuwe acts, nieuwe liedjes. En dat is uh, steeds steekvrouw aan de voorstellingen, Het is heel spannend. Ja, hoe, hoe is het om weer met Thomas te, te werken? Want je hebt net met Maarten van Roosendaal een prachtige een muziekprogramma gedaan. Ja, nou ja, het is, uh, is ouderwets. Het, het is weer een, een, een echt uit muziek uh, op <laughs> tour. Dat is, dat is, ja, is hartstikke leuk. Dat is, al, dat is, dat is ook alweer eens lekker natuurlijk. Ja, ja heel fijn. Heel ja, fijn. Ja. Zijn, reizen jullie samen of altijd apart? Ja, we zitten met z'n allen in de bus. Dus we hebben de tourmanager en dan hebben we nog de, de regisseur in de bus. Die rijdt ook mee, Ruud Wijsman. Ja. En dan hebben we Thomas die hiernaast zit. We zaten net de tekst door te nemen met z'n tweeën. En David ligt op de achterbank te slapen. Dus dat is. Dat is, uh -huh. uh, dat is, dat is de volgorde hier. Ja, dus zijn er nog bepaalde rituelen? Hebben jullie allemaal een vaste plek in de bus? Of mag iedereen gewoon zelf uitmaken waar hij gaat zitten? Nee, we hebben wel vaste plekken. Goed. Wel. Nou, en vast, het lekker met, met, met de grote captain seats. Okay. En de rest is dan een beetje verdeeld door de bus. Okay. Wordt een beetje, een beetje op, opgevaagd, de bus gelegd. Heel fijn. Vanavond uh, dus te zien in, in Papendrecht. We houden het in de gaten. Dank je wel en een uh, goede voorstelling vanavond. Is goed, hè? dankjewel. Dank je wel. Thomas en Paul dus onderweg daar naar Papendrecht. Vanavond uh, op je televisie, vijf over half elf. Cornel Maas, wat zit erin? Ja, Hans, inderdaad opium vanavond even over half elf. Met onder andere De Liefde voor uh, Italië. Gebracht door dichter en schrijver Ilya Leonard Pfeiffer. En trouwens ook een optreden van een Italiaanse actrice. En verder is de gast uh, André van Duin. Er wordt een grote tentoonstelling aan hem gewijd die volgende week opengaat. Met een prachtig overzicht van alles wat hij tot dan toe gedaan heeft. En wij gaan met hem praten over uh, zijn inspirerende voorbeelden. Jasper Kabe is er, Winfried Bajens is er om de Soul and Jazz dit keer te doen. En Olga Zuiderhoek. Olga had je willen meedoen aan de Elfstedentocht? Nee. En proquapar omdat ik niet kan schaatsen en omdat ik ook het carnavalachtige aspect, het koninginachtige gedoe. Ik vind de ijspret hier op Keizersgracht echt veel leuker. En is ook veel leuker voor de mensen. Ja, ik word afgeleid, want André van Duin komt binnen. Och, nou, die komt ook binnen. André, wil je nog even ja. gedag zeggen tegen de radioluisteraars? Ja, natuurlijk. Hallo radioluisteraars. Nou, dat is al voldoende. En vanavond verder kijken we natuurlijk, om half elf. Ja, fijn, dankjewel. Uh, dus vanavond. En wij zeggen dag tot uh, tegen de radioluisteraars. Want dit was opium. Volgende week zijn we er niet, over twee weken weer wel. Hier is het nieuws van half vijf met Martijn van Beek. Radio 1, het nos journaal de Eerste Hulppost hebben de handen vol aan toerschaatsers... met botbreuken, kneuzing en andere blessures. Onder meer bij de Molentocht, door de Alblasserwaard... en op de Ankeveense Plassen gebeurden veel ongelukken. In het medisch centrum Leeuwarden is het de drukste dag van het schaatsseizoen. GroenLinks wil de politietrainingsmissie in Afghanistan niet verder uitbreiden. Een motie van die strekking werd op het congres in Utrecht... met een grote meerderheid aangenomen. Het congres koos ook een nieuwe partijvoorzitter. Dat is Helene Wening. Zij volgt Henk Nijhoff op. In de Syrische hoofdstad Damascus is een hoge plaatselijke militair doodgeschoten. De generaal werd aangevallen door drie gewapende mannen... toen hij zijn huis uitkwam. Hij stond aan het hoofd van het militaire hospitaal van Damascus. De generaal is de eerste hoge functionaris die is omgekomen... sinds de protesten tegen president Assad elf maanden geleden begonnen. Het portret van Nelson Mandela... prijkt straks op alle Zuid-Afrikaanse bankbiljetten. De biljetten met de voormalige president en ANC-leider erop... vervangen de huidige biljetten waarop dieren staan...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 Ja, vandaag de laatste mooie winterdag. Temperaturen maximaal zo tussen de min 2 en min 5 geweest. En vannacht gaat het kwik nog één keertje fors onderuit. In het noorden niet zozeer, want daar begint de bewolking al wat toe te nemen. En daar wordt het min 7 of min 8. Maar in het zuiden en oosten van het land kan het nog altijd weer streng gaan vriezen met min 10 of min 11. Dan gaat morgen de temperatuur geleidelijk oplopen... en krijgen we op sommige plaatsen te maken met dooi. Vooral in de kustgebieden, plus 1 tot plus 3. In Limburg blijft het waarschijnlijk wel vriezen. Verder neemt ook de bewolking toe... en in de loop van de dag trekt er wat hele lichte neerslag over het land. Dat kan sneeuw zijn, maar dat kan hier en daar ook regen zijn. En als dat gebeurt, dan moeten we alweer rekening houden met IJssel... en kan het lokaal dus alweer glad gaan worden. En die kans op gladheid neemt na het weekend eigenlijk alleen maar toe. Dat komt omdat het gaat dooien. Daarbij gaat het van tijd tot tijd regenen. Misschien ook wat wintersceneer... Maar het grootste probleem is dat de kou in de grond zit... en in de nacht kan het kwik zeker op die lage hoogte vlak boven het wegdek... gewoon weer onder nul komen en dan kan het opvriezen. En dat betekent dat we de komende week eigenlijk in alle spitsen... wel rekening moeten houden met een kans op gladheid. ANWB-verkeersinformatie viel op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht... bij knooppunt Rijnsweert, 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knooppunt Hoevelaken beter omrijden... Via Hilversum over de A1 en de A 27, Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, het was een sportweek om niet snel te vergeten... het ging over de Elfstedentocht, het ging over de Elfstedentocht... het ging ook nog over de Elfstedentocht en toch ook nog over andere zaken. Er was een grote episode in de machtsstrijd bij Ajax... en ook de dopingveroordeling van de grootste wielrenner van de laatste jaren... Alberto Contador. Ik praat er zometeen over in ons sportforum... met journalisten Gerard Den Elt en Willem Vissers... En met onze vaste gast Tomboot. Eerst aandacht voor de sport van dit moment. Bijvoorbeeld tennis, Davis Cup tennis in de Maaspoort in Den Bosch. Daar is Marcella Mesker, nederland Finland, Marcella. Ja, we zitten in de tiebreak van de tweede set. De eerste set met 6-2 naar Nederland. Nou, dat was een makkie. Jarko Nieminen speelde de eerste set nog niet helemaal los. Hij had natuurlijk last van die pols, daarom singelde hij gisteren niet. Maar nu heel spannend. Uh, 2-0 voor Nederland in die tweede set tiebreak. Goeie rally en uh, Royer... De debutant in het Nederlands Davis Cup Team laat een bal lopen en dat betekent een 3-0 voorsprong in de tweede set tiebreak. Het is cruciaal die tweede set in een best of five als Nederland deze set kan pakken. Ja, staan ze twee sets tegen 0 voor en dan is de overwinning in dit Davis Cup duel wel heel dichtbij. Voorlopig gaat het dus goed. 6-2 eerste set voor Nederland, nu 6-6 en 3-0 voor in de tiebreak. En even nog Marcella voor alle duidelijkheid, de inzet van dit weekend. De inzet van dit weekend is ja, een plaatsje in de volgende ronde in de tweede ronde van de niet van de wereldgroep, maar van de Europees-Afrikaanse zone. Nou, dat zou dan eventueel als we winnen tegen Roemenië zijn. Die staan er al, die hadden een baai in de eerste ronde. Als we dat winnen, ja, dan begint het er echt om te tellen, want dan spelen we in september een play-off voor een plaatsje in de wereldgroep. Dus dat zou een hele belangrijke, mooie wedstrijd kunnen zijn en ja, het ziet eruit dat, dat het Nederlands team goed bezig is dat ze hier gaan winnen. En misschien wel in april. En dan zijn we dus in september weer een uh, stukje verder. En dan met die hele belangrijke promotiewedstrijd. Om kort te gaan van drie landen winnen dus dit jaar. En dan is Nederland terug in de wereldcup. Juist. We spreken hier later Marcella. Er wordt ook geschaatst. Binnen en buiten is maar eens binnen. World Cup wedstrijden in Hamar in Noorwegen. De 1500 meter voor vrouwen is daar geweest. En nu bezig de 5 kilometer voor de mannen. Met Sebastian Timmerman. En ik kijk nu naar Noor, Sverreloende Pedersen en Dimitri Babenko uit Kazachstan. De Nederlanders op de vijf kilometer komen later in actie. Tetjan Bloemen won trouwens eerder vandaag daar de B-groep voor Koen Verweij. En in de A-divisie na de dwel straks, die na vijf ritten plaatsvindt... zien we Jan Blokhuizen in de achtste rit en in de laatste rit. Sven Kamer tegen Bob de Jong. Er is al Nederlands succes geweest. Niet alleen in de B-groep bij de mannen dus op de vijf kilometer... maar ook in de A-divisie. Iedereen Wust, volgende week verdedigt ze haar wereldtitel Allround in Moskou. En ze is in goede vorm... Wint de 1500 meter. En ze rijdt ook nog eens in beste seizoenstijd. 156 99. In de laatste millimeters werkelijk reed ze Christine Nesbit voorbij, de Canadese. En Nesbit wordt tweede. Deed de 400ste langer over dan Irene Wust. het Leenstra ook goed op het podium. Derde plaats. Valkenburg vijfde. En Boer achtste op die 1500 meter. Het is dus op de vijf kilometer. Even wachten nog bij de mannen. Laatste rit. Dat wordt vooral een mooie rit tussen Kramer en Bob de Jong. En dan het natuurijs schaatsen, zolang het nog kan. Twee grote wedstrijden vandaag in Nederland. In Hoogmade, op het ijs van de Kromme Does en de Weide A... was de Henk Angenend Classic. Gio Lippens. de eerste editie was twee jaar geleden. Toen had het, geloof ik, 17 deelnemers. Hoeveel waren het er vandaag? Ja, het waren er nu niet meer dan 30. Iets meer dan 30 waren het er zelfs. En er bleven er uiteindelijk maar zes van over... Want de rest is allemaal niet geclasseerd vroegtijdig uit de wedstrijd gesap. Sommigen heel vroeg, zoals Ruud Aarts, gisteren nog winnaar van de Veluwe, meer toch? Maar dat is best wel begrijpelijk. Ruud Aarts uit de ploeg van Henk Angenent, die gisteren natuurlijk een prachtige overwinning boekte, daar heel emotioneel over was. En ja, toch merkte dat hij vandaag niet de benen had. Op die tocht van 200 kilometer daar uh, in uh, Hoogmade. In de buurt van Hoogmade. Hij stapte dus heel vroeg van het ijs. En de rest, ja, langzamerhand vielen uh, er steeds meer slachtoffers. Uh, Sando Stutjoost, Juffermans, Arjen Becker, toch ook een hele goede lange afstandsrijder. Uh, uh, Martijn van Esna, noem ze allemaal maar op. Ze gingen er allemaal van af van het ijs. En uiteindelijk bleven er zes man over. Waarvan er uiteindelijk ook nog maar twee kansrijk waren voor de overwinning. Dirk Fabriek, hij won de wedstrijd. Het was zijn eerste overwinning. Hij was een dol en dol blij mee. En hij zei dat er nog velen zullen gaan, volgen hij versloeg. In de laatste kilometers Rutger Terlaak, een man die lang bij de B-rijders heeft gereden. Die vroeger nog wel A-rijder was, maar veel blessures had, vaak ook ziek was. En nu weer terug is in het A-peloton, nog maar heel kort, nog maar twee weken. Hij werd in ieder geval tweede, die Rutger Terlaak. Op de derde plek Mart Brugging, voor Jens Witser, de winnaar van de alternatieve Ellerstede-tocht in Oostenrijk. En dan op plaatsen vijf en zes Jan Maarten Heideman en Lucas Bischop. En daarmee hebben we de hele uitslagenlijst gehad van de Henk Angenend Classic, de tweede uitvoering... na Peter van der Poel, dus nu Durgfabriek als winnaar. En ook vandaag verreden de eerste marathon van Appingedam. Bij de mannen werd hij gewonnen door Elwin Hulsink. Bij de vrouwen door Voske Tamar van der Wal... die bijna alles wint bij de dames. Voetbalnieuws dan. Manchester United tegen Liverpool werd vandaag gespeeld in de Engelse Premier League. Het werd daar 2-1 voor United. 1-0 en 2-0 door Wayne Rooney. En 2-1 door Luis Suarez, die vooraf al een pijnlijke hoofdrol voor zich opeiste. Suarez weigerde de hand te schudden van Patrice Evra... Hij was onlangs voor acht wedstrijden geschorst... wegens racistische opmerkingen tegen Evra. De schorsing was er gekomen na een klacht van Evra. En dat zat Suarez duidelijk niet lekker. Hij weigerde dus om Evra de hand te schudden... en daarop besloot om Evra's ploeggenoot Ferdinand... Suarez dan weer niet de hand te schudden. Marcella Mesker in Den Bosch. Handen schudden daar nog niet nodig, hè? Nee, nee, nee, we zijn nog steeds in die tiebreak bezig. 6-2 Nederland, 6-6 nu. 5-4 in de tweede set tiebreak. En uh, Jean-Julien Royer, de debutant dus, die gaat uh, nu serveren. Australische opstelling, dat deden ze al vanaf het begin van de wedstrijd. Dat is interessant om te zien. Wordt gestuurd door Royer. Natuurlijk een ervaren dubbelspecialist. Daar komt die eerste service hij in het net. Uh, Hazen kijkt om. Ja, die wil weten wat moet hij doen. Hij doet zijn, rug achter, uh, of zijn hand achter zijn rug. Laat zien waar uh, Royer moet gaan serveren. Wordt het naar buiten, wordt het door het midden, wordt het op het lichaam uh, op het lichaam van Nimine. Een uh, redding van Hazen, nou, dat is een mazzeltje zeg. Uh, maar wel die hele lange arm van Hazen, daarmee uh, redt Nederland uh, dat punt. Uh, goede reactie van uh, Robin Hazen. En het wordt 6-4, dat betekent twee setpoints voor Nederland, voor winst in de tweede set. En dan uh, mag Royer, 30 jaar is hij, geboren op Curaçao. Hij woont in Miami en deels ook in uh, Amsterdam nu. En hij mag dus uh, nu gaan ...voor de setwinst. Uh, lang overleg. Hij is de man die dit team leidt. Uh, dat is ook de reden waarom Davis Cup-captain Jan Siemering hem in het team heeft gebracht. Nieuw elan. En het, het werkt wel, hoor. Hij heeft een goede uitstraling. En dan komt die eerste service uit. Nou, dat is natuurlijk niet zo lekker op setpoint. Dan wil je die eerste service inslaan. Maar toch een beetje spanning. En nou, dan komt hij met de tweede service. Hazen blijft in het midden van de baan staan. Weer dat handje op de rug. Wijzen waar je moet serveren. En dan ja, is het voor de tegenstanders raden. Waar gaat Hazen? Naartoe. Die gaat langs de lijn, heeft de volley en die scoort de volley. Goeie afspraken, goede communicatie van het uh, Nederlands team. En zo winnen uh, Hazen en Rooijen de tweede set met 7-6. Leidt Nederland nu in de dubbel met 2 sets tegen 0. En in de totale ontmoeting heeft Nederland nu 8-6 gewonnen en Finland 0. Langs de lijn, Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En dat doen we deze middag met Gerard Den Elts. Hij is journalist, hij is bekend van het Algemeen Dagblad en nu freelancer. Met Willem Vissers van de Volkskrant en met onze vaste gast Tom Boot. Heren, eerst maar even het rijtje met het sportmoment van de week. Ik denk genoeg om uit te kiezen. Willem, wat was jouw moment? Omdat er zoveel momenten zijn, kies ik voor momentum. Ik vind het fascinerend. De petitie die Feyenoord aan het ophalen is, aan het samenstellen... is voor Guidetti om die nog een jaar te houden. Er waren eerst 6000 handtekeningen binnen. Toen las ik iets van 20.000. Nu lees ik al 30.000 handtekeningen binnen. Om een spits die pas een half jaar in Nederland is. Om die nog een jaar bij Feyenoord te houden. Maar heeft het zin, zin. Heeft het zin. Ook al worden het 300.000 handtekeningen. Ook al worden nou, het 3 miljoen handtekeningen. Het zin heeft, maar uh, het is wel fascinerend. Dat een speler die zo kort in Nederland is. zo populair is geworden bij het legioen. Ja, als je maar scoort toch? Als je maar scoort. En als je toch die ploeg. Hij staat toch een beetje symbool voor de wederopstanding van Feyenoord? Ja. Dus die hebben ze gewoon nodig. Ook, ook volgens in de, de <laughs> Ja, Gerard, jouw moment. Ja, het zou voor de hand liggen als ik iets over de Elfsteden toch zeg. Ja, zou je bent een schaatsman. Hè? Precies, maar dat doe ik niet. Want ik werd vanochtend gegrepen door een fantastische basketbalwedstrijd. De New York Knicks tegen de Lakers. Daar was een speler met de naam Jeremy Lin die uh, voor de vierde wedstrijd achter elkaar in de basis mocht... Uh, en uh, het licht uitschoten in de Madison Square Garden. Echt een fantastische speler die totaal onder de radar is gebleven. Uh, door de scouts nooit is opgevallen. En eigenlijk een prachtig sprookje uh, uh, heeft uh, gemaakt... En binnen de kortste keren staat New York uh, helemaal uh, in brand. Uh, als gevolg, uh, ze noemen het uh, de linsanity. Uh, totale verbijstering over het feit dat uh, zo'n speler... Uh, totaal onbekend, plotseling een ster is geworden. Waarvan acte tonden, zou het leuk zijn als jij schaatsmomenten. Nee, ik heb een. Uh, <gülpig> maar je hebt me eigenlijk het uh, gras voor de voeten weggemaaid. Want ik wou ook nou, ja, het ook over de hebben. De Die oudspeler van uh, Ajax, dat weten we al. Met zijn Svalbus en het bijten van uh, Bakal. En speelt nu in Liverpool. Heel goed trouwens. Ook in jurgen kwanse elftal. Speelt hij erg goed. En is pas dus voor die negen wedstrijden geschorst. En speelt nu tegen Manchester United. En ik was benieuwd, maar dat heb je net al gezegd... hoe dat met het handenschudden gaat. Ja, nou, nee, en niet goed dus. Nee, niet goed. Maar wat mij nu weer verbaast, is... dat Evra hem niet een hand geeft, maar hij, Evra, niet een hand. Dat verbaast me eigenlijk. En dan zie je hoe agressief die jongen eigenlijk is. Ik heb eigenlijk geen goed woord voor hem over. Nee. Nou, daar zijn de andere heren het mee eens, gok ik zomaar. Of Absoluut. toch nog ergens iets van begrip... Nou, het is wel zo dat er natuurlijk in Engeland wel... Um, Suarez vindt dat er wel een beetje met twee maten gemeten wordt. Je hebt natuurlijk de zaak John Terry. Hè, en daar wordt nog een, een heel lang onderzoek naar gedaan. Ja. Wat hij nou precies dat gezegd heeft. Dat doet nog tot na het EK. Zelfs. Na het EK. En, en er wordt wel gezegd... En, en, en het is bijvoorbeeld um, frappant... Als je Emmanuel Eboué een in, in international van Ivoorkust... Als je dienst Twitter alleen volgt... Uh, hoe die uh, aanschop tegen het Engelse voetbal... dat het allemaal uh, oneerlijk is hoe de F.A. alles behandelt... Uh, dan zit daar wel ook iets in. Hè. Dat, je hebt, de schijn bestaat dat niet iedereen... Uh, precies op dezelfde manier behandeld wordt. Ja. Maar goed. Dus maar echt... nog blijft ze ja, ja, natuurlijk wel als laatste ja. die, die, die, uh, die gestraft is en die terecht gestraft is... en die gewoon eigenlijk vandaag zijn nederlaag moet, uh, moet, moet accepteren... en gewoon een hand moet geven aan Evra. Ja, en lijkt en of duidelijk. hij nou gelijk had of niet, het is toch ook gewoon slim om dan en die hand gewoon te geven. Ja. Ah ja, de Engelsen zijn zeer gesteld op good sportsmanship. Dus op het moment dat hij de hand zou hebben gegeven, zou eigenlijk alles achter de rug zijn geweest, denk ja. ik. Nou, en ik heb een stuk van die wedstrijd gekeken straks. En hij werd natuurlijk bij elk balbezit werd hij ongelooflijk hard uitgefloten. Nou ja, ik vind hem verschrikkelijk onsympathiek. Maar bij Liverpool lopen ze helemaal met hem weg natuurlijk. Hè? Dus zo is het ook nog maar even. Er komt een reactie binnen van Alex Ferguson... die dus vandaag de tegenstander was van Suarez en Liverpool... de, de manager van Manchester United. Uh, die zegt, Suarez is een schande voor Liverpool. Hij zou nooit meer voor die ploeg mogen spelen. Ferguson die vandaag won met 2-1 van Liverpool. Uh, met Soares zijn we heel dicht bij Ajax. Uh, dat gaan we behandelen tot vijf uur. Uh, ik hoop dat we daar genoeg tijd voor hebben. Uh, uh, en we gaan daarna natuurlijk ook nog praten over de Elfstedentocht... en Contador en alle andere belangrijke sportzaken van deze week. Ja, het was opnieuw uh, het weekje wel bij Ajax. Het begon in het gerechtshof in Amsterdam. Daar werd geoordeeld dat de benoemingen van de directeurs... Louis van Gaal en Martin Sturkelboom niet rechtsgeldig zijn. En later in de week stapte mede als gevolg daarvan... de raad van commissarissen op de voorzitter, Steven Marjan Olvers, Paul Reumer, Edgar Davids en ook Johan Cruijff behoren daartoe. Cruijff was niet bij die beslissing, hij zat elders in het pand. Uh, heren, ik geloof dat we in het sportforum het er uh, de afgelopen 100 weken... 88 keer over gehad hebben. En het is mij opgevallen dat welke beginvraag ik ook stelde... dat het eigenlijk niet uitmaakte welke vraag ik stelde... want iedereen gaf gewoon zijn mening over de hele gang van zaken. Dus laten we gewoon het rondje afgaan. Willem, vertel, wat vind je ervan? Ja, het is natuurlijk um, allereerst voor een journalist fascinerend. Ook wel eens heel vervelend. Omdat ik eigenlijk iemand ben die het liefst over de sport zelf schrijft. Ik neem aan dat jullie die ook wel eens krijgen. We moeten het daar nou weer over gaan. Maar het blijft natuurlijk wel uh, een interessante machtsstrijd. En uh, ja, ik denk dat het goed is. Ik heb uh, toevallig gisteren nog eens een stukje uh, uh, gelezen... wat ik op 28 december had geschreven. Waar ik heel veel commentaar op kreeg. Maar het was eigenlijk een, een, een brief aan Steven ten Haven... om alsjeblieft op te stappen. Zodat er een beetje... Uh, uh, want was, zijn positie was absoluut onhoudbaar. Of er nou een rechter of geen rechter aan te pas kwam. En het is nu ook gebleken. Ze konden gewoon niet blijven zitten. Ik bedoel, um, wat zij gedaan hebben, ze hebben heel veel dingen toch wel goed gedaan, maar wat ze echt heel slecht gedaan hebben, dat is om uh, van gaal achter de rug van Cruijff... om te benaderen, want hoe je het ook went of keert dat is een grote fout geweest het ja. is ook een kwestie van fatsoen, je zit met z'n vijf in een, in een raad van commissarissen en dan ga je, de belangrijkste in de raad van commissarissen is toch, hoe je het ook went of keert, is Cruijff daar is het allemaal om begonnen deze hele revolutie, of hoe je het ook wilt noemen is met Cruijff begonnen, Cruijff gaat in die raad van commissarissen zitten uh, nou ja, dan ga je dus op een gegeven moment, als je er niet uitkomt En daar heeft, Cruijff heeft daar zelf fouten in gemaakt Cruijff kwam met Ling aanzetten, die was niet acceptabel voor de anderen Cruijff heeft ook de benoeming van Van Basten Tegen. Heeft tegen en gefrustreerd. Ja. Krijf was er wel voor, maar had nog aanvullende ja. voorwaarden. Nou, dan komt de, die andere commissarissen zeggen dan op een gegeven moment... in een soort noodgreep, denk ik dan maar... zeggen ze van, we gaan nu van Gaal maar benaderen. En dat, dat, hebben ze, dat konden ze gewoon niet maken. Nee. Maar ik heb de daarna ontzettend vaak gesproken. en die, die, die, die, die, Ik heb gezegd, maar hoe kun je dat nou gewoon doen? En toch op een, gegeven, op een of andere manier vinden zij dat ze daarmee een goede zet gedaan hebben. En dat is voor mij eigenlijk onbegrijpelijk. Ja. Gerard? Nou ja, het is uh, ik was vooral... Uh, um, Onder de indruk van een tweet van Michael van Praag deze week. Uh, die uh, op Twitter uh, verscheen een bericht dat hij uh, eigenlijk uh, vaststelde... dat uh, het bestuurlijk respect dat Ajax uh, door de jaren heen... Uh, overal ter wereld heeft opgebouwd, dat dat volledig verdwenen is. Uh, het, is een, uh, het is een enorme uh, brei aan... Uh, aan, aan, aan ongenoegen geworden. Uh, iedereen staat er eigenlijk verbijsterd bij. Er lijkt geen oplossing uh, voor deze zaak. En uh, ja, ik, ik zou ze... wat. Ik, ik, heb het, uh, ja, ik heb groot respect voor een aantal Friese bestuurders... maar ik zou ze gewoon een, een hele duidelijke Friese bestuurder toewensen... die gewoon met uh, gezag uh, de, de, de zaak eens ter hand neemt... Uh, ja, het schijnt dat er ook rajonhoofden zijn gevraagd om bij Ajax te komen werken. Nou ja, dat, dat, dat zou ik ze nou net niet willen toevertrouwen. Maar een nuchtere man als Jan Oostenbrug... Uh, die uh, gewoon uh, de, de zin van de onzin weet te scheiden... Uh, die zou je daar gerust neer kunnen zetten. En die zou de partij ook weer aan tafel krijgen. Uh, dit, dit is... Dit, hier, hier lijkt geen oplossing te zijn. Ik vind wel één aantekening. Dat, dat, kijk, maken van Praag is erevoorzitter van Ajax. En Michael van Praag vind ik ook dat hij niet helemaal een goede rol speelt in deze... Maar ik Praag heeft wel, die, die twittert af en toe iets. Maar die had ook kunnen zeggen, ik ben Michael van Praag. Ik ben erevoorzitter van Ajax. Ik ga een keer boven de partijen staan. Maar ik vind dat hij te weinig eraan gedaan Wat heeft. Wat had hij kunnen doen hier? Nou ja, hij had ook eens een keer de mensen bij elkaar kunnen brengen. Er is bekend dat Van Praag een duidelijke pro Kruif is. Hij heeft ook een aantal keren laten weten dat hij pro kruif is. Dat hij de anderen een beetje opzij geschoven heeft. Ja, dat is een, een, een, een te makkelijke rol voor een erevoorzitter. Ja. Ton? Nou, je zegt net bij elkaar. Maar ik vind dat de taak van de haven juist. Kijk die hele... vanaf het begin, want jij zegt al, ik heb, ik heb dat voorspeld... maar vanaf het begin is het duidelijk dat er een vertrouwensbreuk was... in die uh, uh, raad van commissarissen. He, dat bleek al uit een uitgelekte brief. Ja. Een vertrouwelijke brief. En op een, later bleek er ook met Van Basten dat het niet uh, deugde... of niet boterde tussen hen. En toen dacht ik, net zoals Willem Later... Stoppen nou mee, want die vertrouwensrelatie is, is weg. En neem dan ook geen beslissingen meer. Want die beslissingen lopen weer de, het volgende bestuur uh, in de wielen. Nou, dat is dus nu gebeurd. En uh, het is nu te hopen, het is nu van de baan zal ik maar zeggen... dat er eens een keer goede mensen en ik heb het uh, komen. En ik heb het volste vertrouwen in Theo van Duivenbron. Nou, ja, Maar de fout is al gemaakt bij de aanstelling van de Raad van Commissarissen. En er is die raad commissaris aangesteld. Cruijff verkeerde in de veronderstelling dat hij. Het min of meer voor het zeggen had. De baas was de andere niet. vier. Wij zouden had nooit luisteren. in de Raad van Commissarissen terecht mogen komen. Kruijff is één van de elf vergaderingen van de Raad van Commissarissen die er sinds juli gehouden zijn, heeft de van mij verteld. Misschien dat de naam zich er eentje vergist. Dat zou misschien kunnen, maar ik geloof hem wel. Kruijff ja. is dat nooit geweest. Was er wel vrijdag opeens toen de Raad van Commissarissen opgeblazen werd. Toen was hij wel opeens in de arena. Hij is nooit bij vergaderingen geweest. Dat vindt hij allemaal niet nodig. Kijk, dan moet je niet in de Raad van Commissarissen gaan zitten. Als jij in de Raad van Commissarissen gaat zitten, dan moet je ook je gedragen als een commissaris. Dat, dat kan hij niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar dan had hij er niet in moeten gaan zetten. Maar, maar ja. waar hebben we het eigenlijk over. We hebben het over een voetbalclub. Nou ja, het is een NV, dus die ja, ja, ja, is, daar, ja. daar is de basis fout gemaakt. He, een voetbalclub die naar de, naar de beurs gaat, die eigenlijk er op uit is om geld te verdienen. Een club moet geleid worden door bestuurders die ook weer uit die club voortkomen. Dat lijkt me een basisgegeven. In, in, een, in een zo emotionele omgeving als het voetbal moet je bestuurders hebben die uit dat voetbal voortkomen? Nou, uh, we hebben een raad van commissarissen met Edgar Davids. Ik bedoel, dat is ook al geen sieraad uh, voor, uh, voor de commissarissen. Dan denk ik, uh, ga trus, terug naar die basis. Hè? Uh, uh, en ga weer terug naar die club en zoek vanuit uh, het, uh, het uh, voetballichaam... zoek daar goede bestuurders. Is de club nu in de afgelopen anderhalf jaar... want zo lang speelt die fluwele revolutie van Johan Cruijff iets opgeschoten... Nou, ja, je kunt zeggen dat de visie van Cruijff uh, wel op de toekomst... en daar, had hij al, uh, da daar is hij min of meer uh, ingevoerd. Ik bedoel, Cruijff heeft daar zijn zin gekregen, bij de jeugd. Ja. Het is begonnen om de jeugd. Cruijff zei, de jeugd van Ajax is niet goed genoeg. Daar kun je over twisten. Je kunt zeggen, ze dus winnen deze week de A1 met 3-0 van Barcelona. Je zou zeggen, de jeugd is best aardig van Ajax. En de hele Ajax, uh, vorige week speelde zich Utrecht... Het was geen goede wedstrijd. Maar goed, er is geen enkele club in Nederland... waar zoveel spelers uit de eigen jeugd spelen. Nee, maar daarom verloor ze ook met uh, 2-0. Nee, hoor. maar goed, het, okay. ik, ben ook wel, ik, ik vind ook dat de jeugd beter kan. Dus ik vind als Cruijff iets zegt... Cruijff is de grootste voetballer die we ooit hebben voortgebracht. Als hij zegt, de jeugd deugt niet... hebben wij de plicht om daarnaar te luisteren. Dan moet hij zijn plannen kunnen uitvoeren. Nou, dus op de toekomst is dat gebeurd. Alleen, je hebt daar ook op die toekomst een geweldige ruzie gekregen. De mensen zijn doodongelukkig nu op dit moment. Ja. Het is een soort uh, totalitaire staat. Als je voor verhaal bent, ben je tegenkruif automatisch. Er zijn echt mensen die voelen zich zo doodongelukkig nu. Ja, wie dan? Nou, op de toekomst gewoon jeugdtrainers. Uh, mensen van het personeel. Iedereen is bang dat hij een bijld is zijn hij krijgt. Maar Johan Terxer de... zei dat het daar perfect ging. Nee, het Ik gaat het helemaal niet perfect. perfect. Het gaat helemaal niet perfect, want... Je kunt ook niet van Wim Jonk en Dennis Bergkamp verwachten dat zij een hele jeugdafdeling, dat zij alles regelen, dat zij alles. Die Lydia van der Moot, waar al veel over gesproken is, die is uit zichzelf maar een beetje dingen gaan regelen. Omdat er gewoon allemaal dingen, zaken bleven liggen. Er is, er wordt, je moet ook busjes. Er moeten busjes op tijd rijden. Er moeten contracten aangeboden worden. Er moeten, uh, het was goed, er moet gewoon leiding komen weer. Maar goed, Henry, ik ben er leek dus. Ik zit hier tussen. Willem die zit er elke dag, dat weet ik ook wel. Maar ik moet de informatie krijgen van de media. Van Willem maar ook van Johan Derksen en van Arno uh, uh, Vermeulen. En elke keer hoor ik andere informatie. Ja. En dan wordt het heel lastig voor mij om een oordeel te vellen. Dus wat ik maar heb gedaan, is gewoon niet meer luisteren... maar zelf gewoon ja, mijn eigen waarheid gemaakt. En dan denk ik dat het een zegen voor Ajax is... dat ja. ha de haven weg is. Ja, dat denk ik ook. Kijk, en Cruijff... maar goed, ze hadden Cruijff nooit in die raad van commissarissen moeten zitten, denk ik. En ken je Modenaar, de man die altijd zegt... ik pro Cruijff, pro dit... Keije Molenaar is een van de belangrijkste mensen geweest... die die raad van Commissaris heeft samengesteld. Die er blijkbaar niet in geslaagd is om Cruijff te faciliteren. De raad van commissarissen is nog geen week bij elkaar... en ze hebben al ruzie over wie de directeur moet worden. Dus Keije Modenaar heeft het ook niet goed gedaan. Cruijff is nu... Ik zou zeggen, laat Cruijff het gewoon maar doen. Ja. Want als het fout gaat, gaat het fout. Dan gaat Cruijff terug naar Barcelona. gaat hij met Danny op de bank zitten en dan zijn we klaar verder. <laughs> en als het goed gaat, dan heeft Cruijff de eer... en dan heeft hij dat ook mooi gedaan. Maar is wel... wat is de oplossing van Cruijff dan? Is dat Ling? Nou ja, Kruijf die wilde blijkbaar Ling halen. En Ling, ik weet niet, ik, bedoel, ik ken Ling niet goed genoeg. Zijn imago is niet heel goed. Maar Kruif had ook, de plan was ook... om Ling gewoon het vieze werk te laten doen. Kijk, Ling is iemand die is hard. Die durft mensen wat te zeggen. En Kruijf dacht, Ling gaat daar zitten als directeur. En over twee jaar of over drie jaar... dan komt Van der Saar of Zeedorf... Of Mark Overmars, jongens die daar nou nog niet helemaal klaar voor zijn, die worden dan directeur. Maar dan kan Ling wel in die twee jaar. Kan hij een beetje oorlog maken? Kan die echt, die gaat verpleien? het nu gebeuren dat nu het Kamp Kruif Deze oorlog, laten we het maar even zo noemen, voorlopig gewonnen heeft. Uh, straks weer met al diezelfde namen uh, komt? Ja, theoretisch kan dat. Gaat het hij al... nu Ling weer aanbieden. Misschien wel inderdaad ja. van commissaris. Ik stop dus wel het als niet directeur. Uit. Ik sluit het niet uit. Ah ja, als die nog eens. Uh... Uh, terugkeert uh, op zijn schreden. En bijvoorbeeld nog eens even bij Marco van Basten langs gaat. Iedereen zegt dat die deur dicht zit. Uh, ik denk dat dat niet zo is. Uh, Marco zal uh, best over die schaduw heen willen uh, springen, denk ik. Ik denk dat dat een hele goede, uh, uh, goede oplossing zou zijn. Daarachter moet je wel iets van een adviesraad uh, of wat dan ook hebben. Want ik denk dat dat uh, op zichzelf wel best goed is. Maar dat zouden net zo goed ook nieuwe commissarissen kunnen zijn. Maar Marco van Basten is wel een figuur met aanzien, met statuur. Uh, en uh, heeft gezag in die vereniging. En ik denk dat je zo iemand ook weer vanuit de vereniging nodig hebt. Ja, ik wil even luisteren naar een van de opgestapte ad interim directeurs. Uh, gisteren was Martin Sturkenboom te gast in met het oog op morgen. In een gesprek met Thijs van der Brink ging hij toen in op de rol van de media. Toen, jij stipt het net al even aan. En in dit geval dan specifiek als het gaat om de bedreigingen aan zijn adres.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 en die opzet uh, om gekke dingen te doen, ja. Ja, dat is een zware beschuldiging aan het adres van de Telegraaf en VI. Ton, jij stipte dat net al op een bepaalde manier aan. Hebben de media hierin, los van het feit dat ze allemaal... totaal verschillende verhalen schreven, een kwalijke rol gespeeld? Nou, volgens mij... Uh heeft men gewoon kampen gekozen. AD heeft een kamp gekozen, Telegraaf heeft een kamp... Arno Vermeulen van de NOS, jouw baas, heeft een kamp gekozen... en Johan Derksen. En je ontkomt er bijna niet aan, ook als buitenstaander... om een kamp te kiezen. Ja, is dat wel zo dan? Ja. Bedoel, het, het allerbelangrijkste van een journalist is toch dat hij objectief is? Ja. Nou, in deze Waarom ik, ik, gebeurt dat hier dan? Nou, vaak word je natuurlijk te weinig. Je, je wordt gevoed hè, uit een bepaald uh, kamp. Uh, je krijgt informatie toegespeeld die vaak ook wel brisant is, dus die publiceer je. Uh, maar je wordt ook in zo'n proces ook wel gebruikt. Uh, en, en of je laat je gebruiken of je laat je misbruiken. Dat is wel gebeurd. Dat kun je ook niet ontkennen. Ja, En andersom heeft, is dit onderwerp eigenlijk ook gebruikt om dan ook weer een soort mediavetus uit te vechten. Want als ik in de Telegraaf las uh, dat Kruif iets had gewonnen. In, in welke fase van deze strijd dan ook. Dan las ik in het AD het tegenovergestelde. Het ja. leek net of die kranten ook op elkaar reageerden... los van wat het onderwerp eigenlijk nog ja. was. Ja, maar die kregen natuurlijk vanuit de verschillende kampen... kregen ze allerlei documenten of informatie toegespeeld. Maar ik wil toch ook even terug naar, naar Sturkenboom zelf. Uh, die heeft ook balter op zijn hoofd. Hè. Ja. Uh, die is natuurlijk gewoon ook uh, gevallen voor die 25 mil per maand. En die dacht ja. ook van, uh, hoe het ook zei... hij wist hoe het spanningsveld lag... en dacht ook, ik teken gewoon uh, Louis vergaal, idem dito... Die wist ook hoe het spanningsveld lag. Die wist ook dat hij een dolk daarmee in de rug van Kruijf zou steken. En toch blind gewoon het contract tekenen. Dus uh, in, in dat uh, opzicht heeft iedereen... Uh, uh, valt, iedereen, wel iets iedereen valt wel wat te verwijten. En uh, Willem, jij bent van de Volkskrant. Ik geloof redelijk objectief in deze kwestie. Uh, zeg jij er eens uh, nou ja, wat over. Hey, wat moet buiten. je nou als consument met, met, met berichtgeving over een zaak als deze... Nou ja, je moet, je moet proberen objectief te zijn... en je moet vooral proberen bij de feiten te blijven. En de feiten natuurlijk, als jij op een gegeven moment een analyse schrijft... dan, dan, dan, dan interpreteer je die feiten. Maar je moet wel je bij de feiten houden. Dat heb ik wel geprobeerd. Daarom heb ik ook ontzettend veel boze reacties gekregen... op die ene keer dat ik die, die, die zogenaamde open brief stuurde aan Ten Aave, dat hij moest opstappen. Van, je was toch tot nu toe altijd objectief... en nu kies je heel duidelijk het kamp van Cruijff. Dat vond ik zelf niet, want ik vond dat ik... Uh, ik zag alleen de ellende. Dus het lijkt wel of mensen ook een beetje zoeken... Dat nou jij... ja, ik zag de ellende gewoon voortwoekeren. Iedereen denk, is wil gewoon dat geen komst meer voor ten haven. Dat was gewoon heel duidelijk dat ja. het gewoon klaar was. Ja. En elke rechtszaak, ling-rechtszaak, rechtszaak met Ajax, rechtszaak met Kruijff. Ik denk dat het kan gewoon niet goed gaan. Laat ze nu maar opstappen en dan sparen ze weer maanden uit van gedonden. Ja. Tot zover dit eerste deel. We zijn na het lange journaal van vijf uur bij u terug. Ook met tennis en ook met schaatsen. Want Sven Kramer gaat straks tegen Bob de Jong rijden in Hamar. En de tennissers zijn nog altijd bezig aan hun wedstrijd in de Davis Cup. De derde wedstrijd. Nederland leidt in wedstrijden met 2-0. En in sets inmiddels ook met 2-0. En in de derde set staat het 4-2 voor Oranje. Graag tot zo. En langs de lijn. op 1.